Ik op Ganymedes. Een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. Regie, Ad Leukle. 2177. Het hele zonnestelsel is bewoond. Met behulp van kunstzonnen zijn het koude, ver afgelegen Pluto... en de grote manen zoals Jupiters groene gras bedekte Ganymedes... bewoonbaar gemaakt. Het verrichten van routinehandelingen... het gebruik maken van kennis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 Door een verkeerd uitgevoerd experiment is de baby Flores van Ganymedes verdwenen. De natuurkundige Yukio Korisawa trakt zijn vergissing goed te maken door samen met Aileen, de moeder van het kind, en zijn zoon David aan de opsporingsactie mee te werken. Wanneer ze arriveren op de asteroïde Juno, blijken de twee geleerden die het laboratorium beheren afwezig. Wel zijn er twee sprekende dolfijnen. Resultaat van een experiment van Angelo Angelini. De andere geleerde, Jeremy Bolt, ontwikkelt een drank die een exacte toekomstvoorspelling over een tijd van tien minuten mogelijk maakt. Mars is Yukio, die Boels aantekeningen inmiddels heeft doorgenomen... ...bijzonder geïnteresseerd geraakt in de werking van de drank. Tijdens de ontvangst heeft hij de fles bij zich. Mevrouw meneer Kurizawa, jongeman. De naam is Boersma. Uit naam van de Martiaanse regering...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 Jeremy heeft er al mee op zichzelf geëxperimenteerd, eiling. Zolang ik maar aan vier druppels houdt, kan het geen kwaad. Alleen een grotere hoeveelheid veroorzaakt ergszindigheid. Yukio, en ik nog maar de helft, twee druppels. Mama, kun je al zien dat we kleurde stoelen in onze bus hebben? Nee, het duurt even voordat het werkt. Deze kant op. Ja. Oh, wat is dat, Yukio? Laat me op jullie steunen. Hey, nee, dit is niets, een, een bijverschijnsel voordat hey. het begint. Precies zoals Jeremy het beschreef. Duizeligheid. Daar staat onze zweefbus. U ziet hoezeer onze regering uw komst op prijs stelt. Wat glimt die ontzettend verschrikkelijk, zeg. Is, is dat echt goud, nee? Het is de zweefbus voor officiële ontvangsten van het Rijk Olympica, de eerste stad onder de twintig koepels. De bus is een kostbaar antiek stuk, 134 jaar oud nu. Hij werd direct na de Martiaanse burgeroorlog van 2043 gebouwd. De ronde paarse platen onder de ramen zijn amethyst. Bewerkt door de beroemdste kunstenaars van die tijd. Een paar leven nu op Ganymedes. We leven nu eenmaal in de tijd van de ring. De ring en de gedwongen verplaatsing. Ik ben op de aarde geboren... ...en heb daarna twee ringen op de aardse maan geleefd. Mijn moeder moest van de Ganymedes weg. Toch ben ik verbaasd. De derde wet op de ring... ...die op de verplaatsing werd ingevoerd... ...om de mensen tot voortdurende vernieuwing te dwingen... ...om te voorkomen dat we in bepaalde gewoontes vast moesten. Maar ik bedoel... Ja, meneer Kourisawa... Als voorbeeld van antieke techniek is deze zweefbus natuurlijk prachtig. Maar het hele idee van een passagierscabine waar de motor een paar meter vooruit zweeft... dat is in deze tijd zo achterhaald. Maar het werkt. Zweefbussen worden nog steeds zo gebouwd. Dat bedoel ik juist. Deze houding is in tegenspraak met de drang tot voortdurende vernieuwing... die het logisch gevolg van de gedwongen verplaatsing is. De aanhoudende stroom van nieuwe, pas verjongde mensen... hoort voor een constante verandering te zorgen. Ik bedoel... Waarom blijft hij hier achterwege? Misschien ligt het domweg in het soort mensen dat een bepaalde wereld kiest, Jukio. Een rustige wereld. Met rangen en standen. Op Mars weet je waar je aan je te houden hebt. Wat zijn rangen en standen, pap? Daar verlangde ik naar. En dat vond ik hier. Al is de rust van de laatste maanden goed zoek door al die ontvoeringen. Met als stoppunt de verdwijning van uw wereldgenoot, inspecteur Maldore. Ja, ja die heel verschrikkelijk ontzettend idioot die, die, die, die, die mijn vader... Als u oh, hier wilt instappen... Oh, Alleen, hou me vast. Je mag wel ook wel blijven leunen, papa. Je kan je best houden. Uh, meneer Kourisaba, wat is er met u? Voelt u uh? zich niet goed? Ja, uh, doe uw mond even open. Als uw tandvlees goed wordt, hebt u een Martiaanse bastaardinfectie. Nee, het is, het is niets. Uh, werkelijk niets. Uh. Oh. Oh. Oh. dank uw tandvlees is rood. Ja... Nog een interplanetair schandaal kunnen we niet gebruiken. De ontvoering van Maldoror heeft tot zulke heftige reacties geleid. Eileen, help me wel even met instappen. Ja, ja. Zal ik geen Kom. dokter waarschuwen? Oh, ik, ik zeg toch dat het niets is. Nou, oh, Eileen, Eileen. Ik moet zitten. Laten gaan zitten. Je had die druppels niet mogen nemen, Yukio. -Oh. Straks ben je niet meer in staat het kind te zoeken. En nu geen verwijten uit mean. Floris hoort op de eerste plaats te komen. Jouw egoïstische wetenschappelijke nieuwsgierigheid stuurt onze hele tocht in de waard. Jullie jongen een jaloers op mijn vader te zijn... omdat hij nou eenmaal de ontzettend verschrikkelijke allerbeste geleerde is. Ach. We hebben een ontzettende knopmus, zeg, voor ons alleen. Voorzichtig. Zal ik er nu werkelijk uh, niemand bijhalen? Nee, nee, het is zo over. Zoals u wilt. Uh, als u hier gaat zitten, jongeman... Zegt u wat David, hoor. Manja zou een uitlachers als horen dat u u tegen me zei, oh. man. <laughs> en uh, is die Manja jouw vriendinnetje? Nee, gewoon een, een meisje bij ons uit de koepel. Ja, jullie hebben kleine koepels. Niet van die overweldigende steden zoals wij. Wacht maar, onderweg. Dan vertel ik je alles van Mars. Is dat de motor? Ja. Ik hoef alleen de knop maar in te drukken. De bus volgt vanzelf het spoor naar het glansrijk Olympica. Oh, ja. Hoe... Uh... Hoe hoog zeiden we nou over de grond? Een meter, maar op de... Oké, okay, we schuiven de sluis van de ruimtehaven in. Het gaat allemaal papa. automatisch. Oh, ik zie, ving, die mogelijkheden. Ik wist juk, juk. niet dat het zo verschrikkelijk zou zijn. Ik, oh. ik kan nog de terug. Buitenpoort. Nee, buitenpoort. Nee, nee. Zie je, papa, papa, de buitendeur gaat open. Hier kun je niet meer ademen. De damkring bestaat uit koolzuur en de druk is veel te laag. Gaan omlaag? We duiken nu eerst een kloof in. Aan beide zijden begroeid met marsbos en andere bastelplanten. Ja. Dan zweven we tegen een bergbrug op... op de kam waarvan je een prachtig uitzicht hebt... op de imponerendste en machtigste van alle Martiaanse steden... het Glansrijk Olympica, aanvoerste van de generatie. Daar ligt ze dan. De amethyst. Het Glansrijk Olympica, de amethyst van Mars. Dat is pas een koppel, al paars, er komt geen eind dan. Dus nee, 483 kilometer. Een onmenselijke overdrijving van volume. Zoals elke 20 twintigste en 21 eenentwintigste eeuwse stad. Sla er maar op naar. Zie je hoe de naakte bergen allemaal op de stad toe lopen? De kraters, Olympica. En de kloven groen van planten? Ja, mogen we niet even stoppen, meneer de inspecteur? Dan kunnen we even, even op ons gemak kijken. Het, het werkt. Nee, stoppen is moeilijk. Alles gaat automatisch. Het, het werkt. Stop, inspecteur, stop! Dat kan niet. Hou de bus tegen tot elke prijs. Okay, wat is er? Maar dan moet ik op de hand bedienen. Meteen, opraken. snel, achteruit! Al bent u geëerdig vast. Goed, uit de gloeiende. Domme, dat krijgt een overval. Hoe weet u hoe? Schiet hoe op, u op! En terug! Ik kan die bus niet draaien. Ik maar waarom is hij niet omhoog? Omdat. Dat oh. werkt. recht! Het is, ja. het is Ze het is in de mootheid. Hou je vast! Oh. Ja, lijkt. Daar oh. dan raakten de grootste. Ja, even nog een, toch tofschot is op, wat met heel groot Als het mag, de heel onder het groot op. Als er maar geen alexist gewachten is. De bus is een kostbaar stuk antiek. Oh, nee. Het is die ontvoerde spente. De groep van het Zwarte plateau. Ze grijpen terug op een oude tactiek, het stuk schieten van de motor Ik op dus toch niet die de bus uit vliegen. Jokkie jok. jok, wat wel is het dan ook. Het werkt eigenlijk perfect. Ik bedoel zeg hem drank. Ja, is het de zweefhoogte van de bus is vastgesteld op één meter. Uit veiligheidsoverweging. Daar kan ik niks aan veranderen. Maar uit de weg kan ik wel. Ja, we ja, glijden opzij de kloof in. Exact zoals ik het zag. Ze schiet al niet meer. Recht komen ze ons achterna. Nee. Hoe weet u dat zo dat zeker? Dat kost ze te veel tijd. Voor ze ons hebben ingehaald is de politie hier. De ontploffingen zijn op het hoofdbureau geregistreerd. We zijn veilig, Eileen. Oh, okay. ik, ik, ik, ik zie het. Ja, we zijn buiten gevaar. Ja, maar nu zou ik toch wel eens willen weten, meneer Kurisawa hoe u van deze poging ontvoering afwist. De gekozen regering van Ganymedes... aan de federatie der 20 koepels op Mars. Met verbijstering en verontwaardiging... hebben wij via de Interplanetaire Nieuwsdienst... kennis moeten nemen van een poging tot ontvoering... van de door ons uitgezonderde geleerde, professor I. Kurisala. Wij protesteren krachtig tegen deze poging tot vrijheidsberoving van de heer Kourisaba, zijn zoon David en de hem vergezellende mevrouw E. Kriver. Dit is de tweede aanslag op Ganymeze ingezetenen in dienst respectievelijk met een opdracht van Ganymeze regering, welke plaatsvond in onder uw juridictie vallend gebied. Wij tekenen bovendien ernstig protest aan tegen het feit dat het bericht omtrent deze nieuwe mandaat ons niet voor de openbaarmaking...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 Wat een massa mensen. Nutteloos tot van officiële ontvangst. Moeten we nou die hele loper aflopen van een eind? Hm. Alleen omdat ze zich schamen voor die poging tot ontvoering. Gebaar. Ontspannend. Alleen niet zo erg. Je, je kon helemaal niet zien hoeveel honderd ontvoerders er nou voor ja, waren ik, ik haat officiële ontvangsten en recepties. Ze oh, kost we, alleen maar je, tijd. Je, oh mijn jurk. De ritsluiting sluit Kijk eens, David. Ik dacht dat ik afgevallen was van de spanning van de laatste dagen... maar ik ben alleen maar aangekomen. Lopers van Faris. Twee eeuwen geleden hadden ze ons de eregarde ook nog laten inspecteren. Wat oh, is dat een eregarde? Dat is een hoeveelheid soldaten. Ja, zo verliep zo'n ontvangst vroeger... Die moesten stram in het gelid staan. Stijf als een zuurstok, wil je vader zeggen, David. Met een geweer op een ander moordwapen wapen tegen hun schouder. Ja, maar wat deden die garde soldaten dan? Gingen ze op iemand schieten? Nee. Als er een president uit een ander land kwam, ging die ze bekijken. Dat heet dan inspecteren. Hij lette erop of hun knopen goed zaten, hoe ze hun geweer hielden. Mocht hij ze nat spuiten als ze hun knopen verkeerd hadden geknoopt? Scheef of eentje het oog of de laag? Maar wat had hij er dan aan? Doorlopen, Doorloper, David. Oh. En als zo'n de president een hondje bij zich had... en, en dat hondje richtte zijn poot bij zo'n zo stijve zuurstok garde soldaten, oh, dan ging het hondje heel zetten staan pissen en dan mocht die soldaten natuurlijk niet bewegen. De tijd van ontvangsten met de rijen soldaten is voorbij, David. Dat is alles wat ik wilde zeggen. Oh, nou. En die rij politiemannen daar dan? Oh, oh nee. Oh, daar is de inspecteur Poors, maar ook weer. Het is niet waar. Mag ik u verzoeken, meneer Kurizawa, de eerder van politieinspecteurs, te inspecteren? Uit naam van de korps kan ik u verzekeren dat het ons een eer en een genoeg is... ons in gale uniform aan u te presenteren. Volgt u mij, mevrouw meneer Kurizawa, o hier. David heeft gedrukt. Presenteert het wapen. Salud. Neemt je niet op, zie je? dat als een grap? Leden van de Eerhaag zullen u tijdens uw onderzoek op Mars vergezellen, meneer Curuzala. Zolang u door deze heren beschermd wordt, zal de bende van het Zwarte Plateau geen tweede poging wagen. Want, waar staan wij voor, mannen? Voor de eer van het Olympia. Voor de veiligheid van onze gast. Oh, nee, ik bedoel, dat kan toch niet in 2177... Voor de eer van Mars. Voor de veiligheid van onze gast. Dat moest mooi nou een ja zien, al dat deftige gedoe alleen maar omdat Yukio zo verschrikkelijk goed en belangrijk is. Vindt ook niet fijn, Aline, dat je met mij en mijn vader mag meelopen? Oh, oh, oh, zie je dat, Voortman? Zie je dat? Het is een schandaal. Het is zeer interessant, excellentie. Zo'n directe uitzending van een planeet waar nog zulke pompeuze ontvangsten worden gehouden. Zal ik het beeld wat scherper zetten? Maar begrijp jij dan niet wat ze aan het doen zijn, daar op Mars? Mooi oh, wel. Al dat uiterlijk vertoon is duidelijk een compensatie voor hun technische achterlijkheid. Dat zie je altijd als een maatschappij achterop raakt. Dan proberen ze hun gebrekkige ontwikkeling te verbergen met sabelgekletter... en een strenge indeling in hogere en lagere standen. Waarbij de hoger geplaatsten vanuit hun op niets gebaseerde belangrijkheid op de lagere neerkijken... en de luidjes onderop vanuit hun op niets gebaseerde nederigheid omhoog likken. Dat bedoel ik niet, voortman. Het gaat om de belediging. Ze negeren het protest van mijn regering... en vetteren die kerel. We leggen hem in de water op een manier die buiten alle proporties is. Meneer Kourisala. Professor Kourisala. Als president van Mars... burgemeester van de amethisten Koepelstad Olympica... heb ik de eer... ...u hier in de glansrijke hoofdstad van Mars te mogen ontvangen. Laat mij u de handen drukken. Nee, beide handen. Welkom. Ik ben ontroerd. Mevrouw Kliever, wat een genoegen u te zien. Ik hoop dat de schaduw die over uw bezoek ligt... ...het gemis van uw jongste kind Floris... ...hier op Mars zal worden weggenomen. Dank u, excellentie. En dan David, de zoon van de grote Kourisawa. Ik hoop dat je mij wel een hand wil geven, David. Ja hoor, ik wel. U bent tenminste aardig tegen mijn vader. Niets was die trut van de president die niet Ganymedes hebben... die mijn vader niet eens een hand wil geven. Als u de tweede ring op Mars hebt volgemaakt en u moet van Mars af... en u komt naar Ganymedes, dan ga ik op u stemmen. Dat is een belofte, David. Kom, dan druk ik jou ook net als je vader... Bij de handen! Dat is het toppunt. Hij gebruikt, hij misbruikt het kind om mij voor gek te zetten. Het moet mij van het hart, ja. Uh, laat ik het zo stellen, Excellentie. Het was waarschijnlijk niet zo tactisch om bij het vertrek van Kurizawa zo openlijk vijandig te weigeren om hem een hand te geven. Hem een hand geven. Die onverantwoordelijke, die de angst van miljoenen ouders. ...en de dood van een kind op zijn geweten heeft. Over de dood van de baby Floris bestaat geen zekerheid, excellentie. Sterker nog, door de missie van de heer Kurizama te steunen... ...door hem als gevolmachtigde uit te zenden om bij het zoeken van de baby behulpzaam te zijn... ...heeft u zich officieel achter diegenen gesteld die menen dat het kind nog in leven zou kunnen zijn? Ook de kleinste kans moet aangegrepen worden. Maar zelf geloof ik niet dat de baby leeft. Ja, soms wel, voetman. men. Nou, ze staan nu bij de buitenlift... Kouizawa, moeder van het kind, Kouizawa's zoon. Enorm gebouwd, dat zevenhoekig presidentieel paleis. Precies in het centrum van de krater, kilometers hoog. Wist u dat het inderdaad boven de wanden van de krater Nix Olympica uitsteekt? Het rijdt tot de top van de koepel. Als ik ooit behoefte heb aan toeristische tips. Voor het men, zal ik u daarover tijdig informeren. Oh, Kouizawa neemt het woord. Meneer de president, ik zal kort zijn. Mede namens mevrouw Klever, dank ik u... en daarmee de Martiaanse regering... voor deze verbluffende ontvangst. Toch zou ik echt er nu gaan... Moment, professor Kurisawa. Ik weet wat u zeggen wilt. U zou aan het werk willen. Ja, ja, ja, ik, ik bedoel... Uh, inderdaad, ja. Op de top van het presidentspeerpaleis... is een conferentiezaal in gereedheid gebracht. Maar voordat wij daar aan de arbeid gaan... wil ik u eerst publiekelijk... ...in front van de bewoners van mijn eigen stad... ...in front van de diepte televisiecamera's... ...die u ontvangst voor het hele zonnestelsel registreren... ...in het front van de mensheid, Kortom... ...uit naam van de regering van Mars... ...mijn excuses maken... ...voor de beschamende gebeurtenissen van hedenochtend Ja, ja, ik bedoel, meneer de president... ...het is nooit bij mij opgekomen... ...u of uw regering verantwoordelijk te stellen door de onvoorspelbare en wat mij betreft... ook onbegrijpelijke handelwijze van een aantal misdadigers. Professor Kurisawa, ik ben ontroerd. Ontroerd en diep getroffen. Dit begrip van een geleerde die op zijn eigen wereld met zoveel onbegrip te kampen heeft. Dit is niet langer aan te zien. Heel De truc. De giftige trap te wezen waarop hij mij... En de regering van Ganimedus veridioot zet. Nu hoeven de Martianen niet meer op onze protestnota te reageren. Zij kunnen altijd wijzen op de onverschillige, ongeïnteresseerde manier... ...waarop Koerisava hun verontvuldgingen avaarden... ...om aan te toeden dat het een zaak van ondergeschikt belang betreft. Ze mogen dan... ...ze mogen dan een technologische achterstand hebben, excellentie. Diplomatiek zijn ze zeer behendig. En weer is het Koerisava... Voor de Collega Corizawa voelde zich duidelijk niet op zijn gemak... tijdens omslag omslagterontvangst. ontvangst. Hij wil het zo snel mogelijk verzaakten. Collega, professor, meneer, stop met al die omslag. Corizawa is een misdadiger. Deze zijn, zijn wacht hem hier... een strafproces en veroordeling. Ik ben het met u eens, dat weet u. En ik maak me ongerust over u. Doordat uw dochtertje medeslachtoffer was... van Corizawa's telekinetische versterker... bent u sterk bij de zaak betrokken, dat spreekt vanzelf. Maar erger is... Dat uw bezorgdheid tijdens de verdwijning niet is opgelost in tevredenheid en in blijdschap. nu uw dochtertje weer met u en de mensen van uw koepel samenwoont. integendeel. Uw haatgevoelens tegen Kurizama zijn de laatste dagen juist toegenomen. En dat is een ongezonde ontwikkeling. Ik dacht, voet dat natuurkunde uw terrein was. Inderdaad. Maar kennelijk liefheb ik u wat bij in de psychiatrie. Aardige hobby. Zelf geef ik de voorkeur aan mensen die zich bij hun vak houden. Dr. Milton, met wie ik samenwerk aan het door u gevraagde rapport, is zoals u weet directeur van een inrichting. Hij beeldt mijn ongerustheid. Het zou beter zijn als Dr. Milton aan u, als ik bij het werk hield. Als ik me ongerust zou maken over mijn lichamelijke of geestelijke gezondheid, zou ik me zeker tot mijn eigen dokteren wenden. Door een vreemd toeval allemaal vrouwen. Moeders, bovendien met wie ik de ervaring van afgelopen week deel. Ook zij hebben, zoals die miljoenen anderen, dagen in angst gezeten. U kunt gaan, meneer Ford. Nog één ding. En dat is. U stelde mij een vraag een paar minuten geleden. U vroeg mij of ik geloofde dat Floris nog in leven was. Ja, ja, wat denkt u daarvan? Ik kan er geen ja en geen nee op zeggen. Het antwoord is. Ik weet het niet. Mijn heren, aandacht alstublieft. Zijn excellentie, de burgemeester van het Gwansrijk Olympica... ...beheerder van de amethyst van Mars... ...president van de glorierijke federatie der twintig koepels... ...heeft mij opgedragen deze vergadering te leiden. Mag ik u verzoeken naar uw plaatsen te gaan? Papa? Wat die meneer hier, die zegt dat ik met hem mee moet. Ja, David, het is tijd om te rusten. Die meneer brengt je naar je slaap. Ja, mag ik niet mee vergaderen? Nee, we moeten echt aan het werk. Ik wil erbij blijven. David, niet zeuren, dit is geen kindergedoe meer. Maar ik kan je toch wel ontzettend goed zeggen. Je bent vervelend, David, je moet nu gaan slapen. En als je morgen opstaat, mag je met de kinderen van de president spelen. Nee, ik ken die kinderen niet. Misschien ik ze helemaal niet aardig. Ik wil jou helpen. U ziet het, mijnheer, heren. Het is soms moeilijk om van een ongewenste adviseur af te komen. Ja. Ja. Jullie mogen niet lachen. Jullie ja. moeten stil zijn. Ja. Jullie mogen niet lachen. Want we gaan met een probleem spreken. Ja. De is hier al lang. Met jullie stomme sprekken. David, David, beheers je toch. Neem hem mee en breng hem naar zijn ja, Zeg hem mee. Jullie zijn heel stil. Kijk, ik kan het ontzettend. Haardel als een marsballen. Hij is moe. Hij heeft al lang in een zijn bedje moeten liggen. Jo, begrijp je dan helemaal niet? laat me los! Dat wil ik van de vader stoppen. Ik ben met zulke trutten wel begraven. Met... Eileen, waar wat... ga je de heen? Laat me los! Laat me los! Ik wil niet iedereen stoppen! Het kan hem niet alleen laten, de Joekie. De vergadering hij begint. Hij is vreemd op een vreemde planeet met vreemde mensen om hem heen. Hij weet helemaal niet waar hij ons vinden kan vannacht. Ik ga met hem mee. Adawar, pandit Singh van pandit Zing van Veen Wang Thai. Bescherm ze. aan. Dan kunnen we nu inderdaad met de vergadering beginnen. Excuseer, ik moet nog even telefoneren. In per 3 er is al veel tijd verloren. Ja, ik begrijp dat ik het als nederig gast van de federatie, was het niet de glorierijke, mijn gastheren erg moeilijk maak. Maar ook de kleinere machten van Mars hebben soms dringende staatszaken af te wikkelen. Dan schors ik de vergadering voor vijf minuten. ...waarschuwde de stadscommando's Nero en Caligula. De vrouw en de jongen staan onder voortdurende bewaking. Het plan tot afzonderlijke ontvoering van een van hen of van beide wordt tot nader order uitgesteld. Genoteerd, hoogheid. Wat was de verklaring van de officieren die de leiding hadden van de mislukte ontvoering van vanmorgen? We hebben ze afzonderlijk gehoord. Uiteraard. Ze zeiden al hetzelfde, hoogheid. De zweepbus dreef plotseling achteruit, waardoor de schoten. ...op de motor misten. Onze troepen moeten vanuit de bus zijn gezien. Onmogelijk volgens de officieren. Ze houden vol dat hun dekking perfect was. Dat is in tegenspraak met de feiten. Een zweefbus schakelt niet zonder reden op handbediening over. Zo is het, hoogheid. Zijn ze nog niet bestraft? We wachten op uw orders, hoogheid. Mm -hmm. Zet ze in de kooi in het midden van de hoofdkloof... ...zodat iedereen ze kan zien. Ja. Sluit ze op met een paar stekken Martiaans kruipdistel. Hoogheid. Dat kunt u niet benen. Zodra ze in slaap vallen, worden ze overdekt. Het zal ze leren wakker te blijven voor de zaak van het zwarte plateau. Nou, weet je lekker? Ja. Ik zag dat zijn overval heel ontzettend verschrikkelijk ik spannend zou vinden. <lacht> ik kan me nou niet meer herinneren wat er nou precies gebeurde. De ontvangst wel. Die, die politieinspecteur hier guarden voel oh, mooi hoor, die paars met zilver pakken. En die feestgeweren van zilver met paarse stenen. Die, die president die toch ook al aan die paarse stenen op zijn nek. Amethisten zijn dat. Ja. Omdat Olympica met zijn idiote grote violette koepel de amethist van Mars genoemd wordt. Ja. Ik vond de president wel aardig. Ja, hij was aardig omdat hij daar een bedoeling mee had, David. Hij wilde natuurlijk heel geschikt op ze graag aangevonden worden door mijn vader. Misschien. Hmm. Aline? Ja? Kun je nou echt houden voor zo'n kindersloos? Het is altijd een lichte kruis, waar iedereen gek voor wordt. Als jij erg naar een baby hebt verlangd, David... dan ben je alleen maar ongerust als die vaak huilt. Hmm. Dan wil je alles doen om hem tevreden te zien... en hem weer te laten lachen. En al ben je wel eens boos, je blijft van hem houden... Ja, heel erg van hem houden. Nou, ga maar slapen, David. Ja. Dag. Dag. Uitgaande van de gegevens die u ons vanuit Ganymedes overstijnde, meneer Kurisawa, hebben een aantal Martiaanse deskundigen de plaats berekend waar de baby mogelijkerwijs is beland. Uiteraard, een vrij groot gebied. Uiteraard. Uiteraard ja. Wel... Onvertuinlijkerwijs betreft het een zeer onoverzichtelijk landschap, het zogenaamd middengebied van de Titonius-Lacus-Kloof. In de gigantische spleet komen daar tientallen zijkloven uit. Zijkloven die op hun beurt weer van zijkloven voorziene zijdalen hebben. Honderden zeker. Duizenden, komt meer in de buurt. Dat neem ik op uw gezag aan. <kuggen> Overigens is dit het moment om u voor te stellen. Het grootste deel van de 5000 kilometer lange Titonius-Lacus-Kloof in Ikurisawa is ongefedereerd gebied. Wij van de glorierijke federatie zijn daarom bijzonder dankbaar voor de medewerking die de heerser van het noordelijk titonius gebied ons heeft toegezegd. Vandaar de aanwezigheid van Vorst, beheerser van Imper 3. De volledige titel inspecteur is Imper de derde, groot imperator erfgenaam van de aanspraak op Mars, specifiek heerser der trouwe gebieden. Imper 3 is een voor vrienden bestemde afkorting. Uh, wel, uh, uw aanwezigheid bewijst. Dat u de federatie vriendelijk gezind bent. Ik heb een praktische vraag. Ja, microzaal. Ik, ik ben natuurlijk blij met uw hulp, in Imperdriet. Maar u beheerst het noordelijk Titonius-Lakensgebied. terwijl de baby in het middengebied gezocht moet worden. Ik merk dat u vreemd bent op Mars. <coughs> het middengebied heeft geen zelfstandige regering. Vanuit mijn steden en dorpen wordt handel gedreven met de daar rondtrekkende nomaden. Nomaden? Nomaden, ja. Mensen die rondtrekken in groepen? Nomaden op Mars? In een koolzuurdampkring met een druk van hooguit 7 millibar. Maar technisch zijn ze behoorlijk voorzien. Elke stam, elk volk, heeft zijn eigen rijdende zuurstoffabriek. Verder bezitten ze grote vrachtwagens op hoge wielen, zweefbussen en soms luchtvlotten. Ze trekken van kloof tot kloof, oogsten het marsmos dat ze eerder hebben uitgezet. Het grove wilde mos wordt als veevoer gebruikt en trekken dan na een paar weken weer verder. Je hebt twee hoofdgroepen: de gramnomaden en de Krishna veevokkers. Mijn rijk is neutraal gebied, maar op hun eigen terrein bevechten ze elkaar voortdurend. Vaak krijg ik rapporten over schermutselingen. Soms vinden mijn mensen opgeblazen zuurstoffabrieken, uitgebrande bussen. En vermoorden ze elkaar? In deze tijd? In de tijd van de ring? Nee, nee, tenminste, dat is niet de opzet. Het hoofddoel is het roven van elkaars kinderen. Dus daar moeten we Floris vinden. Verder zijn er nog de Teutoonse heksen. Een stil niet echt nomadisch. Ze verhuizen een paar maal per standaardjaar van kloof naar kloof. Boven wonen er heel wat in het middengebied. Misschien meer dan wij weten. We mogen ze niet vergeten. Nee, nee. Wanneer kunnen wij erheen? Morgen? Een aantal van mijn luchtvlotten is al aan het onderzoek begonnen. U zou morgen op een van deze vlotten mee kunnen vliegen... om de actie van dichtbij mee te maken. Uiteraard geldt de uitnodiging ook voor de moeder van het kind. Ho, ho, ho, wacht even. Ja, inspecteur. Het betreft hier gasten van de Glorierijke Federatie. Sinds de gebeurtenissen van vanochtend staan ze onder voortdurende bescherming van de federale inspecteurs. Onder mijn leiding. Natuurlijk, natuurlijk. Iedere niet-gefedereerde is verdacht. Zelfs al is hij een vorst. De uitnodiging was ook voor u bestemd, inspecteur. Voor u en uw ondergeschikten. <coughs> Morgenochtend om half acht kan een van mijn regeringsslotten op het dak van het paleis zijn. Uitstekend. Het lijkt me een geslaagde regeling. Dan is deze vergadering hiermee gesloten. Ik begrijp het niet, inspecteur. Wat, meneer Kurisala? De manier waarop u die meneer Imper voor het hoofd stoten. Ik bedoel, ik heb begrepen dat hij een onafhankelijke regeringshoofd is die in deze kwestie vrijwillig met u meewerkt. Was het niet beledigend om mij op zijn luchtplot zo'n uitgebreide bescherming mee te geven? Ach, die kleine machten moeten hun plaats weten. Mars het is een planeet met rangen en standen. Het is afgelopen zoals ik verwachtte. Ik deed een voorzichtige poging om Kourisawa alleen op één van onze luchtvlotten te krijgen. Maar Boersma droeg onmiddellijk zijn federale inspecteurs aan ons op. Maar wat zijn de resultaten van de zoekacties vandaag? Niet zeker. Nee, Hoogheid. De baby is niet gevonden. Het kind is dood natuurlijk. Dat staat al vast. De nachtpatrouilles zijn al onderweg. Moeten we ze terugroepen? Absoluut niet. De acties gaan door. Als we de baby vinden, hebben we Kurisawa in onze macht. De kans is te klein om erop te rekenen. We kunnen hem al dooral gebruiken. Nee, nee, nee. Die houdt we achter de hand. Stel plan Q in werking. Plan Q. Ik wil niet zo Dat erg. Dag David. Dag David. Vind je dat nou niet leuk? Nee, dat, dat wij je voor opzoeken. Nee, jullie horen je niet. Jullie zijn gemaakt om op wacht te zitten. Jullie laboratorium op je naam. Wij komen bij je op bezoek. We dachten eerst, we gaan bij David op schoot zitten. Maar je hebt zo'n droom van een droom. Vol met antieke bussen. Kom, Kom ons, ons weer even kietelen. Jullie... We hebben Flores gezien. Hey, jij hebt mijn drank gestolen. Nou kan Jeremy niet meer in de toekomst kijken. Nou weten, weten we, we niet we meer van tevoren wanneer we ruzie krijgen. We het is om te nee. huilen. Nee, jullie mogen niet de Flores trekken. <laughs> nee, niet er aan één kant. Dan gaat hij van stuk. Laat het. Laat niet. Het En ik dan? En ik dan? En wij dan? Rustig, houden. Maar wij liggen los. Ik ben al met de baby bezig. Zomaar op de vloer. Een echte baby. En ik op de deurmat. Dat is nog erger. Oh, met je blanke hals. Ja, in het vuil van de voetstappen. stappen. was de Nederlandse vrouw, Wij willen weer op ons lichaam. Oh, goed dan. Zurk Oh nee, oh nee. Op oh, nee. oh, grijs, oh, zichtelijk. Wij zitten op de verkeerde lijn. Ik mag niet tijd meer. Zet ons terug! Het is, Het is geen gezin. gezin! Nee! Ik moet nou zwemmen! dat het toch helemaal niet gaat. Je kan toch een steen aan jezelf gooien? Nou, kan hem nou maar. Nou. Kun je weer slapen, denk je? Wij zijn hier naast, hoor. Nou. Dag, David. Dag. Floris was ook ineens uit mijn armen weg. Ja, piloot, trek maar op. Deze groep wist ook al niets. Hoeveel nomaden hebben we vandaag al gezien? Het is overal hetzelfde. Niks gehoord, niks gezien. De zonderstel was dit. Zo stug. Wees maar blij dat mijn manschappen bij u zijn. Dit waren gramnomaden. Moeilijke mensen. Ons vertrouwen ze, maar tegen onderdanen van de federatie... doen ze geen mond open. Tenzij ze proberen ze weg te lokken... ...om dan luchtvlot of de zweefbus van de bezoekers te saboteren. Maar het is misdadig. De federatie heeft het eraan gemaakt. Ambtenaren proberen de nomaden soms met geweld te administreren. Ze zijn alleen tegen administratie... ...omdat hun voortdurende kinderroof dan zo uitkomen. Wat? Kinderroof behoort tot hun gebruiken. Och, maar dan, dan houden ze Floris misschien verstopt. Nee, nee. Nomaden roven alleen van nomaden. De grandnomaden van de chrisma's en de tuitoonse heksen. Ze zijn hardleers. En de chrisma's kijken wel uit... Die stelen alleen van de gramdomaden. Oh. Kinderen van mijn dorp en kloven worden als ze verdwalen altijd teruggebracht. Ja, ja zelfs federatiekinderen. Maar om een voertuig te saboteren. De, het is toch afschuwelijk om te standen in deze woestenij. De troosteloze kilometers hoge kloofwanden. Al dat rode en grijze stof. En hooguit voor een paar uur oh, zuurstof. Ik hoop bijna dat Floris hier niet terecht is gekomen. Ah, David. Zit je hier? Ja, meneer. Ik hoorde van mijn kinderen dat je geen zin had om met ze te spelen. Nee. Jij zit liever te lezen. Nee. Als je geen zin hebt, zet dan de dieptetelevisie aan. Nee. Ik vind het flauw ook niet bij. Mag zijn ze Floris vinden? Er waren al zoveel mensen op het luchtvlot. Wij moeten jouw vader goed beschermen. Nee. Op mijn werkkamer hangt een kaart... Daar staat de route op die je vader en mevrouw Kliever volgen. En hun vlot, David, is er maar één van de honderden... die bij de zoekactie betrokken zijn. Van de andere vlotten ook geen bericht. Zelfs met de gecombineerde actie van vandaag... bereiken we maar een tiende van de mensen. Maar een kind dat zomaar verschijnt, dat wordt toch doorgepraat? Vergeet u niet, zo is het gebeurd. Ineens lag het kind er in een wieg, op een kussen of in bed... Het gebied is groot. Onoverzichtelijk. Waarom vliegt u die groene kloof voorbij? Ze antwoorden niet op ons signaal. Onbewoond. Hij is overdekt. Dan wonen er er mensen. Hoogstwaarschijnlijk niet. Wat u ziet, je zou het een broeikas kunnen noemen. Binnen wordt er veredeld marsmors gekweekt. En je hebt er een aparte afdeling met aardse planten. Marsmors is typisch Martiaans, is het niet? Uh, ja en nee. Uh, u zou de landbouwkundige aan mijn hof eens moeten horen... Marsmos is een symbiose, een soort samenwerken tussen een Martiaans micro-organisme en een primitieve aardse plant. Er zijn honderden van dit soort bastaardplanten. Ze zijn giftig, stekelig, taai, dor als stof. Alleen het Marsmos niet. Ziet u het groen op de overkapping van de kloof? Ja. Dat is de ergste bastaardvariant. Een kruipplant die de platenkracht plastic bedekt. Martiaanse kruipdistel. Die plant zuigt als het ware de warmte uit de broeikas op. Onze stadskoepels worden er voortdurend door bedreigd. Kruipdistel bedekt alles wat een beetje warm is, ook, ook dieren en mensen. Tja, wat is er, meneer Kourizawa? Ik geloof dat ik hier niet langer van nut ben. De zoekactie is uitstekend opgezet, het gebied is afgeperkt. Ja. ja. Ik geloof dat ik nu op andere werelden nodig ben. ...zeggen dat het ons spijt dat u weggaat, professor Kurizawa, Het is een zeer onvoldoende afschaduwing van onze teleurstelling. En nog meer gaat de reden van uw vertrek ons aan het hart. Heel Mars, dat durf ik zonder meer te zeggen. Want de ongefedereerde bewoners van deze planeet zijn evenzeer bewogen. Heel Mars leeft met u mee. Ik zou het kort maken, zei. Stil, David. Ieder mens hier voelt zelf de angst, de bezorgdheid, nu u verder moet zonder de baby hier gevonden te hebben. Maar maak u niet ongerust. Terwijl u elders assisteert, gaan onze eigen speuracties door, tot elke kiezer in het klovengebied is omgekeerd. Ik zou het kort maken, zei. Nou, doe het dan ook. Het duurt niet lang meer. Ik zou het kort maken. Toch kunnen wij u niet weglaten gaan zonder u nog eenmaal te eren. Ik zal daarom direct de ereversierssel op u aanbrengen van de hoogste erefunctie van de Universiteit van Olympica, het Ere Rectorat. Deze zal bestaan uit twee oorgrote amethysten oogplaten, de in platina gevatte en met platina ingelegde tekens van uw nieuwe waardigheid. Hiermee treedt u in het voetspoor van de grootste geleerden van deze tijd. Want voor u heeft de regering van het glansrijke olympica... ...slechts twee anderen deze uitzonderlijke onderscheiding waardig bevonden. De filosoof Batombo en de natuurkundige O'Donohue. Wanneer u even naar voren wilt komen... ...kan ik de oorversierselen bij u bevestigen. Kijk, het platina symbool... Op rechter oogplaat is zoals u ziet. Ik sta nu op de grote ruimtehaven. Alles is in gereedheid gebracht. Alle afdelingen van leger en regering weten wat ze tijdens mijn afwezigheid te doen staat. Ze hebben de ontvangst van instructie bevestigd. Mooi zo. Kurisawa kan over enkele ogenblikken op de luchthaven zijn. Bewaakt en al. En niemand zal iets vermoeden. Ja. Intussen mogen de andere operaties geen vertraging ondervinden. Hoe is het met plan Q? Ons commandoschip hangt boven Ganymedes. Goed, geef ze bevel om laag te gaan. Natuurlijk zijn we verplicht dat rapport voor de president op te stellen, Melton. Dat is buiten zinnen. Ik ben van mening dat we tegelijk een geheim rapport dienen te vervaardigen. Met dezelfde feiten, maar anders gerangschikt. Om Kogizava wanneer nodig te redden. Mm -hmm. Kijk, verbouwing, persoonlijkheidsverandering is gruwelijk. En ik ben ervan overtuigd dat ze nog steeds. Ja, binnen. Wat, uh, wat betekent dit? wat, wat is dat voor een muur? Hoe voor Handen in je nek. Nee, de wintre, Controleer ze op haar. 25 pak de papieren in. Nee, ik. Zoek het bureau. Zet je te We zouden teken, dieptefoto's en eventueel elektronisch materiaal. Nee. Geen vergissingen. We willen een dossier van Kurisawa compleet Ja, Wie zijn jullie? Zie de presidenten jullie? Nee toch? Mond houden. En, en dat die zwarte oorklaten. Wat is dat? Eén woord en het is je laatste woord geweest. Eerere rectoraat. Eindeloos vertoon. Ja. We zijn weer bij ons schip. We kunnen weer verder. Ik vond het eerst wel mij ontzettend verschrikkelijk vervelend, maar, maar toen ik Aliens ritsleiding open schreven werd het pas echt, echt. leuk. Hoor. Daar komt die man van het luchtvlot aan, die vorst komt. In per drie. Ja. Professor, blij dat ik u zie. Die amethisten oerplaten staan u uitsteken. dank u. Kan ik iets voor u doen? Ach, die technici. Uh, hebben ze het verkeerde onderdeel in mijn ruimteschip gemonteerd? Ik heb zaken te regelen op de aardse maan en nu kan ik niet weg. Toen viel mij in dat u de maan ook zou aandoen. Ja, jawel, ja. Een ruimtelift kun je niet weigeren, Yukio. Dat wordt nooit gedaan. Wacht even, ik slik een paar druppels. Uh, druppels? Wat voor druppels? Dan word je weer thuis nog. Ik ga even in het schip liggen. Over een paar minuten weet ik of we veilig een gast mee kunnen nemen. Een overval. Een overval in een regeringskoepel, notabene. Was er dan geen bewaking? Wie, wie ging het dan op geweld? We, we werden geboeid. Verdoofd, ineens. En waarom? Ze hebben het volledige dossier meegenomen. Maar van de meeste stukken hebben we kopieën. Maar waarom gebeurde het? Wat willen ze ermee? Voortman, uh, zo die onverantwoordelijke gek. Die curry zouden er zelf de hand in hebben. Wat een geluk. Wat een geluk dat u juist die drank bij u had... toen een overval op u gepland werd. ja. Ik verwacht het niet toen Yukio de druppels nam. Natuurlijk niet, maar uh, er is niets van in het nieuws gekomen. Die drank is een ontdekking van een collega van Yukio. Ja, ja. Trouwens, het effect is nog beperkt. Hé, hey, pap, kom je weer uit het schip? Nee, nee, komen jullie allemaal maar naar binnen. De eerstvolgende tien minuten kan ik geen gevaar ontdekken. In per drie stapt u in. Deze reis bent u onze gast. Het was het zesde deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was VCR Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Wijnands. Aileen door Corrie van der Linde. In 3 werd gespeeld door Frans Vassen. Inspecteur Boersma door Kees van Ooyen. De presidenten door Joke Rijtsma-Hagelen. De president van Mars werd gespeeld door Jan Bechter. Jeremier door Haap Orizant. Angelo door Frans Somers. Goeie en waren Gerry Mantel en Donald de Marcas. De telefoonstem was Haap Orizant, ...Voetmen, Hans Vierman en de overvaller Hans Hoekman. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden... Technische realisatie Jan Bosboom, Echtenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie att löpla.